...overwege droog en geregeld zon bij een graad of acht. Ook morgen vrij Dit was... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Hij heeft deze Johnny H. Yes een geluk. Hè? Vanavond kan hij inderdaad er, uh, de klok weer terugzetten. Dus Vandaar, het is uh, wintertijd. Hou daar rekening mee. Door de Johnny H. Yes uit de jaren 80 En Turn Back the Clock. ZFM. Voor Zandvoort en de regio. En het is uh, even na twee uur op de zomertijd. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Albert-Jan. Goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Ja, wederom welkom live vanaf het Gasthuisplein. Drie uur lang live ZFM op de zaterdagmiddag. En wat gaan we vandaag allemaal doen? Uiteraard uh, luisteraars zoals je van ons gewend bent. Rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want wellicht is er een evenement waarvan u zegt... hé, hey, daar wil ik graag heen. Of aan Dan kunt u even de gegevens noteren. Uiteraard rond de klok van half drie het weer en uh, ondanks het feit dat het nu lekker zonnetje uh, schijnt... Uh, gaat het de komende dagen wellicht wat veranderen... en uh, kunnen we nachtvorst verwachten. Dus rond de klok van half drie het weerbericht. Uh, vast item ook rond de klok van half vijf het dier van de week. En die is in, die is in, de, hoe noem je dat, in de verlenging gezet, want die was vorige week ook al in uh, dier van de week. En dan hebben we het over een beer... Het gedicht van de, van de week om kwart voor vijf. Ja, liefhebbers, het, zal, het staat geheid in het teken van wild, want het wildseizoen is begonnen. Dus ik heb het gedicht uh, best wel vrijgewezen het gedicht wild te noemen. Maar uh, verder, uh, wij verwachten rond de klok van kwart over twee onze eigen ZFM chefkok Marjolein. En, wat een uh, luxe. hè? Ja, dat zou je toch maar hebben, een eigen chefkok. En uh, als het goed is, gaat zij ons vertellen wat we zo al kunnen eten in het diverse restaurants en in haar restaurant met betrekking tot de wildgerechten. Rond de klok van kwart voor drie komt en uiteraard Willem Harder uh, ons vertellen over de laatste voorbereidingen... voor het finale granalenpellen. Want vanmiddag vanaf 5 uur van start gaat in Café Oomstee. En we zijn natuurlijk re reuzen benieuwd wat er allemaal nog moet worden geregeld. Of dat alles al in de puntjes rond is. We kijken verder ook nog even vooruit op Rondje Dorp. We hebben het gistermiddag al geprobeerd. Hè? We hebben geprobeerd om alles te ontfutselen... wat, uh, wat de diverse uh, kroegen uh, aan spelletjes or maar Ze we wilden niet echt meewerken. Ze houden stijf, hun. maar het was wel een vermoeiende rond ja, Rondje Dorp ja, ja, ja. gisteren hoor. Maar goed, daar kijken we ook even naartoe. Uiteraard gaan we, wordt er vandaag weer gevoetbald. SV Zandvoort speelt thuis tegen Aalsmeer. En daar is natuurlijk voor ons aanwezig Joop van Nes. Rond de klok van tien over half drie gaan we met hem contact zoeken. Uh, voor de rest natuurlijk in het laatste uur nog veel sportnieuws. Ook de uitslag van de kwalificatie van de Formule 1 uit India. Dus je zou zeggen, genoeg redenen om te blijven luisteren. En we wensen u een prettige middag op deze zaterdagmiddag. En uiteraard heel veel muziek. Hier is all Laurie. I like to stay in you all summer and after fall. Is er hè? Albert Jano, onze eigen chef kokking Ja, ja, ja zeer een oh, chef is in de house. Ik ga lekker eten hoor, zo dadelijk. En weet je wat wij nou voorgesteld lekkers... krijgen? Volgens He mij iets wilds. Helaas ligt de webcam eruit, maar wij krijgen. Nou, dat mag ze zo meteen zelf vertellen. Marjolein, hartelijk Hi, welkom hoi, in hoi, de studio. Hoi, hoi, hey, dankjewel. goedemiddag. Dankjewel. Ik bel je al even op, want ik dacht van, zou ze het vergeten zijn? Nee, nee, nee. nee. Je, je, nee, was, nee, nee, je nee. was al voor ons in de keuken. Ja, ik was al vol aan de gang. Ik denk, nou, ze moeten wel wat proeven natuurlijk. ja. Wat heb je voor lekkers voor ons gemaakt? Hazenpeper. Ja. Ja. Oh, recept. Ja, ja, ja, ja, ja. Oeh, is het van, is van generatie op generatie oh, uh, oh, doorgegeven, dit recept? Ja, zeker. Ja. En zit er zit ook nog geheim ingrediënt in. Oh, ja. Maar nou, het, dan ga ik dus niet vragen wat erin <laughs> zit, want dat wordt het natuurlijk en niet. Nee, nee, nee, natuurlijk. <laughs> ja. Goed, ja. Uh, het wildseizoen is weer begonnen. Ja. We zijn heel wild aan het wildseizoen. Uh, ja. En wanneer begint dat formeel eigenlijk? Dat is... het, het culinaire wildseizoen begint op 15 oktober. 15 oktober. Maar je kan de meeste wild, uh, kun je eigenlijk het hele jaar door verkrijgen. Maar ja, ja, onder de noemer van 15 oktober is dan het culinaire wildseizoen. Dus ja. Uh, daar gaan we beginnen. Goed. Ja. Dus je bent uh, een, op een gegeven moment, in uh, oktober, uh, september ben je begonnen. van Wat zal ik eens voor wildgerechten uh, ja, gaan maken? dat gaan we eens even voorschotelen. En hoe gaat zo'n traject van uh, wat, wat kies ik uit, wat doe ik niet, wat doe ik wel? Waar, waar laat je dat door uh, beïnvloeden? Nou, ik vind het heel erg belangrijk dat het van het woord wild is. Want ja, dat klinkt heel gek. Maar je kan ook bijvoorbeeld iets, iets kiezen wat heel schaars is op de markt. Ja, dat vind ik ook weer een beetje tricky. Ja, ja want ik vind het ook wel eens een beetje, ja... Je, je kan wel van die uh, hoentjes doen of zo. Maar ja goed, dat vind ik ook een beetje... Dus ik heb gewoon nu gekozen voor uh, haas, hert en wildzwijn. En het is ook een beetje de, de, de gangbare dingen. Maar je hebt ook uh, hoentjes, wilde ganzen en dat soort... Uh... Ja, want het, het, het, het aanbod van, van wild... Ik bedoel, een is meer uh, uh, gangbaar dan de ander. Ja. Maar goed, het aanbod is, is allemaal volledig aanwezig. Ja. En dan op een gegeven moment ga je brainstormen. En dan kom jij uit zo waar je dus nu op uit bent gekomen. Ja, ja, ja. En wat zijn het allemaal voor, voor heerlijke gerechten? Ja, heb ik. <lacht> <lacht> ja, Rob, kun, ja, je kunt het niet zien, luisteraars. Ja, ja, maar goed hoor. Rob heeft <lacht> <is> een brot <mooie lacht> voor. wel lekker door? Die zit aan de hazenpeper. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> <lacht> ja, we hebben, Ik heb als heb ik een, een wildtragoe. En we hebben ook nog een apart wildmenu. Uh, dat is een hertencarpaccio met truffelmayonaise en salade. En dan is hoofdgerecht een trio van haas, hert en wildzwijn. Dat is leuk, want dan heb je ja. verschillende stukjes wild. Ja, precies. Wild. Dan kunnen mensen ook een beetje het verschil proeven. Dus uh, het verschil tussen een, een haasje is heel anders dan een, een wild zwijntje. Dus ook uh, ja, qua structuur en helemaal ook qua smaak. Met uh, ja, uh, stoofpeertje, aardappelpurree en uh, zuurkol. En dan mooi mooie wildsaus eroverheen, ingekookt met rode port. En dat is dessert een mokka parfait, maar ze mogen ook een ander dessertje kiezen hoor. Nou, oké. Okay. Maar, maar, ik vind het leuk dat je drie verschillende. Want het, is of, het is meestal of het een of het ander. Ja. Maar nu heb je dus een, een, een, een drietal verschillende soorten vlees. Ja. En dan kan, je, dat, dan kan je ook de structuur verschillen zien en, en proeven, uiteraard. Juist, ja. ja. Maar ik keek vorige week even bij jou op. Nou, dat kwam toevallig terecht Twitter. Twitteren. Dat is ja. social media wat mij nog enigszins vreemd is, maar jullie niet. Maar, nee, nou, uh, ja, ik ben ook niet zo heel erg handig ermee nog, maar uh, ik probeer het wel in ieder geval. Want daar stond op van, uh, reserveren gewenst. Ja. Heb ik ja. zo druk? Ja, het is uh, behoorlijk, uh, <laughs> ja, behoorlijk druk. Ja, zeker. Ja. ja, Rob hebben we niks meer dan hoor. Die, niet, die, die, zit, die zit alleen maar te eten. zit in te, <laughs> te eten. Maar goed, dus de animo voor het wildseizoen is erg groot. Ja. ja. Dus uh, reserveren gewenst. Zeker, ja. Zeker voor vrijdag en zaterdag, zaterdag zit er altijd wel vol hoor. En ja, dan moet ik zo'n vakterm vragen. Oh. Hoeveel couverts gaan we dan gebeuren ah. doorheen? Ah. <laughs> <laughs> nou, op een uh, vrijdag en zaterdag. Zaterdag gauw rond de 40. En vrijdag wel 30 hoor. Soms wel meer. Ja, het hangt er net hangt er een beetje vanaf. Doe je met z'n tweetjes? Nee, nee, ik heb oh, okay. nu inmiddels een, een leerling, Elvira erbij. Ja. Ja. Dus dat uh, gaat hartstikke leuk. En uh, dan Jessica met een uh, assistent. Dus dat is uh, ja, of Wendy of een andere iemand. Ja. Uh, waar betrek jij je wild? Van de groothandel? Ja, ja, ik hou het bij, bij ruig. Ruig, ja. Ja, ruig is echt in gespecialiseerd. Ja. En uh, daar, haal ik het, uh, daar haal ik het weer van. En, uh, dus doe... helaas niet uh, oh niet hoe uh, moet heel erg uitkijken wat je zegt komen herten komen hier niet uit de waterleiding dat ja. wil ik wou ook heel even zeggen <lacht> rob ze komen dus, uh, wel uit de waterleiding duin. Nee. lekker hoor. <lacht> ja dat is heel tricky hier ja, nee. ja dat is heel te... gevoelig ja, heel gevoelig ja precies maar, maar goed zo'n zo groothandel handel in wild gespecialiseerd in wild geeft hij ook van tevoren uh, suggesties ga je daarmee rond de tafel of is ja het... dan moet je echt mee rond de tafel zitten en dan moet je echt gewoon uh, een kunnen zeggen, nou, ik neem uh, ja. zoveel kilo van dat, en dan zoveel kilo van zus of zo. En ja, dan weten we dan ook, dan kunnen we dan apart voor een reserveren. Ja, dus dat is ook wel prettig. Ja, want anders ben je halverwege, heb je niet meer. <lacht> dat is een beetje <lacht> Nou, Dan moet je weer uh, gaan jagen. <lacht> ja, precies. Of eens aanrijden. Oh nee, oh, nee dat nee, mag nee, niet. Ja, oh, oh. <lacht> nee, goed. Ja, dat, nou, ik kom uit Borger in Drenthe, dan gebeurde dat regelmatig, dat als oh. een hert was aangereden, dan, is, dan was het, je belde niet de politie, maar je belde de lokale uh, restaurateur <laughs> en zo. Heb je nog belang bij jou? Hoor. Kom maar door. Ja, kom maar door. Ja, ja, ja, ja, ja. Goed, en tot wanneer loopt het wildseizoen eigenlijk? Ongeveer. Wat bij jou dan? Uh, nou, ik ga er in januari wel een beetje mee stoppen hoor. Ja, nou, ik kan tot februari maximaal er een beetje mee doorgaan. Maar in januari gaat iedereen naar de Sonja Bakker. Dus dan uh, zijn we meteen klaar met het wild. Dan gaan we alleen maar weer dingen dan. Ja. Goed. Nou, het wildseizoen is begonnen. Natuurlijk, alle restaurants in, in, in Zandvoort zullen daarop inspelen. Maar je hebt een hartstikke leuk ja, triootje: noemen ze dat? Hè? Een triootje ja. van haas, hert en wild zwijn. Ja. En zuurkool is ook natuurlijk uitermate wild gerelateerd. Ja. En dat stoofpeertje, mijn... dat doet het maar ook. Okay. Dat stoofpeertje. Ja. Dat, nee, ja. nee, dat, de, de, de, gewoon dat het helemaal donkerbruin is. Ja, dat is het mooiste. Ja, ja, ja. Ja, ja, daar heb ik ook wel een paar trucken voor. Hoor, ja. Trouwens. Ja, ja, ja, ja, ja. Een truc voor een hoe maak ik een sto ja, ja, ja, ja, ja. stoofpeer. stoofpeertje? Niet, ja, jou, niet jouw truc, maar oh. een, een truc. We opzetten in de beste jenever. Dat is sowieso veel meer smaak dan rode wijn. Jij kan ook wel een beetje rode wijn. Dan helemaal dat peertje onderzetten onder de wijn en de jenever. Suiker heel belangrijk. Kaneel en steranijs en je kan ook nog vanille aan toevoegen. En dan gewoon eigenlijk heel rustig stoven. Dat het heel mooi gaar is, mooi zacht. Hoe, en dan hoe, gewoon af laten hoe, hoe, hoe, hoe koelen merk je dat die, Hoe merk je dat hij goed zacht is? Dus gewoon even met je vinger opdrukken? Ja, even, ja of prikken, maar ja, dan heb je ook meteen weer zo'n lelijke peer ertussen. Ja, ja, dat, dat moet ook weer niet. Dus gewoon, uh, gewoon uh, even met je vinger voelen of hij inderdaad zacht is. Ja, ja, ja, of, ja, voelen of met, een veerke, met een vorkje of een mesje of zo. Gewoon heel voorzichtig, Als is het ja. een peertje. Ja, nee, als, vormpje, als vormpje dan. Ja, de Filistijnen. Ja, ja, precies. Goed, reserveren gewenst. Ja. Wat is je telefoonnummer? 0320 5736633. Nou, Rob, jij hoeft er niet meer heen, maar je hebt je bakje al wel lijst. Dat was heerlijk. Daar. En jullie gaan nu eten. Ja, nee, Marjolein mag nu gaan proeven, want wij hebben een verrassing voor je, Oh, ik ben dol op verrassingen. We hebben namelijk altijd een standaard item om kwart voor vijf. Dat is het gedicht van de week. Maar we hebben nu een gedicht gemaakt voor Marjolein, onze ZFM chefkok. Oh, wat lief! Ga zitten en pakken ze. Oh, waar zijn de tissues? Ja, waar zijn de tissues? Ik weet niet of ik het een keer uh, goed krijg, maar dat zien we dan wel weer. Oké, okay, Marjolein, ja, ja, ja. daar komt hij aan hoor. Even met onze chefkok gebeld. En haar dit gedicht verteld. Rob wilde gelijk naar de zeestraat gaan. Het was al een beetje laat, en ik geloof bij achten. Maar Rob had zijn schoenen alvast aangedaan. Mijn culinaire vriend zei, is goed. Rob gelijk van Marjolein mag je het zien. Die ging niet goed. Bij Lady Chef aangekomen... was Marjolein aan het koken. Heerlijk, al die luchtjes die we roken. Robby blij dat hij Marjolein weer zag. En ik blij dat ik hem weer, weer heen had gebracht... Toen ik weer op huis aan wilde gaan, riep Roep mij terug... wacht, blijf even staan. Hij zei, neem lekker een doggybag mee. Ja, wat een heerlijk prakkie. Nou, zei Marjolein, dan heb jij ook een makkie. En ik heb alles allang klaar. Maar nu maar snel aan de dis gaan. Nou, Marjolein, je hebt jezelf weer waargemaakt... Jezelf echt weer overtroffen. Het heeft verrukkelijk gesmaakt. Wij mogen ons met zo'n chefkok toch maar boffen. Oh, mooi, mooi, mooi, mooi. Het was allemaal ad hoc. Oh. Ja, ja, ja, ja, helemaal goed. Oh. Hoor, ja, oh, wat ja, is ja. Maar goed, nou, Marjolein. Nou, ik ben helemaal stil van, ja. Oh, ja, nou, dat, was die die dat was ook ja, de bedoeling, hè? Dat was ook de bedoeling. Jij verrast ons met een overheerlijke hertenbiefstuk... of hertenhazenpeper... <laughs> waar ik <laughs> nog geen tijd voor gehad heb... En ik wel. Te en dat was lekker. Dus Goed. geniet ervan. Hé, hey, wij wensen je een heel lekker wild seizoen toe. Ja, bedankt. bedankt, en, bedankt nogmaals, bedankt. bedankt voor je komst naar de studio. Ja, altijd heel leuk om hier te zijn. Oké. Okay. Okay. Okay, en doe eens lekker wild, Marjolein. Heel wild. Doe eens lekker heel wild. wild. Oké, okay, <laughs> dank je Van Zandvoort ook op TV. TV. Zie FM TV op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Hij zei het al heel terecht: een plaatje waar je gewoon vrolijk van wordt, hè, Deusen? Je pop zit klaar op de Salfoort Radio met The Love Generation. En of je ook vrolijk wordt van het weer de komende dagen, dat ga je nu horen van Albert Jan. Want onze eigen weerman Lex van Oren, die heeft even een paar weken vrij, maar mocht het weer uh, zeg maar uh, zo ernstig zijn dat hij deed van nou. Daar valt wel wat over te melden. Dan meldt u dat zeker bij CFM. Wat gaat het weer de komende dagen doen, Albert Jan? Ja, nou ja, uh, vandaag, uh, zoals u heeft gemerkt, waren, uh, waren en zijn er flinke perioden met zon. Maar uh, vanochtend kon hier dan daar nog in de regio nog wel eens een buitje vallen met daarbij kans op hagel en onweer. De wind waait uit het noorden tot noordoosten en is matig en aan zee soms vrij krachtig van kracht. En de temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden. Vanavond en de komende nacht, let op: de wintertijd gaat weer in. Ofwel de klok gaat een uur achteruit. Is het vrij helder en bij een naar zwak afnemende en naar west en noordwest draaiende wind daalt de temperatuur naar waarden iets boven het vriespunt. Morgen beginnen we de dag met zonneschijn, maar gaandeweg de dag neemt de bewolking toe en aan het eind van de middag gaat het regenen. De wind waait uit het zuidwesten en neemt toe naar matig in de polder en naar krachtig aan zee en de temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden. Zondagavond en maandagnacht is het bewolkt en valt er enige tijd regen. De wind waait matig tot krachtig uit het zuidwesten en de temperatuur daalt naar een graad of 5. Kijken we ook even naar de maandag. Maandag is het ook bewolkt en valt er van tijd tot tijd buiige regen. De matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind draait naar het noordwest... en neemt duidelijk in kracht af en de temperatuur stijgt naar maximaal 8 tot 9 graden. Maandagavond valt er nog wat regen. In de nacht naar dinsdag is het overwegend droog en klaart het wat op. De noordwestelijke wind waait zwak tot matig... en de temperatuur daalt naar ongeveer 5 graden. Dan tot slot. De dinsdag schijnt af en toe de zon, maar vooral in de middag en avond valt er af en toe wat regen. De wind waait uit het westen tot het zuidwesten... en is matig tot vrij krachtig van kracht. En de temperatuur stijgt opnieuw naar een graad of 9. Nou, wil je het weer nalezen, ga je naar www.ricoweer.nl... of naar www.meteopagina.nl. Van het weer gaan we naar het voetbal met Joop van want Joop, je hebt een doelpunt. Jazeker, een prachtige doelpunt van Timo de Reus. Hij kreeg een schitterende paas van uh, Maurice Mol, splijtende paas en hij kon hem gewoon niet mis in de 13e dan niet. Soms verdwijnt naar 6 minuten met 1-0. Dat was het weer. Groep Duran Duran ken jij onder meer van een nummer wat ze hebben gemaakt... voor een James Bond film, A Future to a Kill. Er meteen nog veel meer James Bond muziek, gaan we Adel draaien en Skyfall. Maar dit was niet uh, dat nummer, we draaiden wel een lekkere gauw houden uit de jaren 80. 1984, om precies te zijn. Dit was de reflex. En hoe is het met de reflexen van de voetballers van SV Sanford? We vragen aan Joop. Goedemiddag nogmaals, Joop Fres. Ja, goed. Goedemiddag, luisteraars uh, praat. En, en heren in de studio ook. Uh, ja, uh, reflectie. Ja, ik vind het een heel mooi bruggetje. Ik heb gemaakt, hoor. Ja, toch? Goed, uh, ja, voor staat nog steeds uh, op die hele mooie 1-0 voorsprong. Het was echt een schitterende goal van Timo uh, de Reus. Uh, maar Sandvoort heeft het niet gemakkelijk. Aalsmeer uh, staat op dit moment boven Sandvoort. Hij heeft vorige week ingehaald en gewonnen. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Sandvoort uh, wil van die zevende plaats af is eigenlijk de ja we zou je zeggen de, de beste terecht een beetje, want het ligt allemaal heel dicht bij elkaar eh, qua punten en dat, eh, de, als je dan nu drie punten kan pakken, dan schiet je toch weer aardig en weer naar boven toe. Um, Zwolle heeft een, een beetje een, een team wat uh, wat uh, um, ja zal ik zeggen een gelegenheidsteam is. Want er zijn een x aantal jongens, in totaal 16 van de selectie ongeveer. Die zijn naar een wedstrijd in Engeland, naar Everton tegen Liverpool. En dat doen ze één keer per jaar. En dat is toevallig met uh, vandaag dat ze daar naartoe zijn. Dus Pieter Keur heeft het een en ander moeten schipperen met de tweede en met het eerste. En het, uh, ja, ik denk dat het uh, tweede daar uh, echt uh, een, een beetje de pineuvel is geworden. Want die hebben met 8-0 verloren, wel zwaar tegen de nummer 1. Maar uh, goed, 8-0 is natuurlijk niet gering, laten we eerlijk zijn. Sand uh, wordt uh, nu uh, in de aanval over de rechterkant. Uh, Boy Fischer kan net niet die komen wordt overgenomen door uh, Aalsmeer. Aalsmeer uh, wordt diep gespeeld, uh, er wordt gefloten daar. Ik weet niet waarom. Uh, wordt er wordt een vrij schop gegeven. Oké, okay, de vrije zat voor Aalsmeer ongeveer op de middenlijn. Uh, ter hoogte van de midden, laat ik het zo zeggen. En die is ondertussen genomen. Nee, het moet achteruit. Nou, uh, ja, dus, uh, Piet Lut, uh, deze schrijver, is blijkbaar. Een uh, meter of twee moet hij naar achteren toe. Nou ja, vooruit dan maar weer. En dan is hij dan wel genomen. Aalsmeer... Uh, in de achterste linee. wordt die bal breed gelegd. Uh, naar de. Uh, gezien naar de linkerkant komt een diepe paas. Een snelle man. Kan erbij komen. Nee, kan er niet goed bij komen. En die gaat via een uh, speler van Aalsmeer over de lachtlijn. De vet uh, van Zandvoort. De keeper van Zandvoort. Mag uh, de, bij, de bal gaan nemen van de vijf meterlijn. En laten we hopen dat hij uh, dit keer. Uh, uh, niet zoveel doel uit als twee weken geleden. Dat weten we nog allemaal heel erg goed bij AFC. Dat het uh, 8-1 werd voor AFC. In het bal is ondertussen uh, gespeeld. Naar voren toe. Uh, even kijken. Uh, dat was Ronald Kalas. Kalas naar De Reus. De Reus, kan, kan die hem pakken? Nee, nee. Dus ja, Welke team wordt De Reus. En die wordt uh, via een voet van uh, Aalsmeer verdedigd. Gaat die over de zijlijn. En Samson mag gaan gooien. Dan gaat Chris Dulger dat doen. Naar de hoogte van de middenlijn. Die gaat even kijken, want er is bijna beweging eigenlijk. Dat betekent dat er al die spelers van Zandvoort stilstaan. En uh, daar, daar, ja, daar komt hij dan eindelijk die bal. Dylan Kreuger, Kreuger naar, terug naar uh, Reus, uh, Reus, naar Maurice Visser, Visser, nee, Maurice Mol moet ik zeggen. En die wordt daar aangetikt. <coughs> nee, hij gaat een tikje weg, blijkbaar. Uh, als meer mag die bal gaan nemen op hun eigen helft. De stand is nog steeds uh, 1-0 voor de Verzandvoort. En we spelen in de, even kijken, in de veertiende minuut. Dank wel, Joop van Nissen. Straks uiteraard veel meer over deze voetbalwedstrijd. Eerst Skyfall onder meer. 31 oktober in Zandvoorts. De première van de nieuwe James Bond film. En die film heet Skyfall. heel erg het gelijknamige nummer. Al oh, zo mooi gezongen. Met een concert uh, erbij. heel groot concert. Uh, wat het uh, verzorgt. Van uh, Adel uiteraard. De, de, trouwens de uitzending van aanstaande woensdag is al uitverkocht. Ja de uitzending. Ja, de, de, de vertoning. De vertoning is uitverkocht. Ja. En iedereen komt keurig gekleed waarschijnlijk. In smoking natuurlijk. Uiteraard hoort er wel bij. En iedereen neemt zijn vrouw mee, die is dan verkleed als Bond girl. Kijk, kijk, kijk. Dat kijk, wordt een kijk, hele happening kijk. hoor. Helemaal goed. Vanmiddag krijgen we ook een hele happening uh, in Standvoort. Nou en of, en het is uh, tijd voor de finale. En daarvoor is aangeschoven Willem. Willem Harder, welkom. Dankjewel, Albert-Jan, uh, Rob. Dat je nog. ...tijd hebt om even langs te komen. Voor jullie maak ik gewoon even tijd. <laughs> Geweldig. Wij zijn ook zeer erkentelijk. Hoe gaat het? De laatste uurtjes voor de showdown. Het is uh, spannend natuurlijk. Uh, we zijn zo goed als klaar voor het hele spektakel. De garnalen zijn gearriveerd. Uh, ik kan, uh, als er al deelnemers luisteren op dit moment waar ik wel aanneem... ...kan ik ze vast vertellen dat we met Zandvoortse garnalen pellen. Dus niet van de handel. Hey. Ja, dat is een verrassing. Wanneer zijn die, uh, wanneer zijn die uh, ge gevangen dan? Donderdagavond. Donder, uh, hoe, hoe zijn ze gevangen? Ja, je kan op verschillende manieren gaan halen vangen. Maar is dat met zo'n man het water in met zo'n schepnet? Of? Nee, niet met een kroon. Een schepnet is een, uh, een kroon. Ja. Dus ze zijn met een zang gevangen. Achter de, achter de trekker aan. Geweldig! Ja, dat is. Uh, een, uh, dat dat hoopten wij eigenlijk ook een beetje op, natuurlijk. Ja, stiekem had jullie dat ook al. Als, als dat lukt, dan hoeft het andere weer niet. Ja, dat is het mooiste wat je kunt hebben. Want uh, granalen van de handel, het is, ja, de smaak is het al niet. Ja. En ja, onze eigen Zalvertse granalen, dat zijn toch de lekkerste. Ja, daar ga, uh, uh, ga ik vanuit. Hoeveel finalisten heb je vanavond? We hebben er 32. Oing, oing. En we hebben ruim 40 kilo granalen. <laughs> dus uh, ze kunnen aan de bak, uh, er moet een hoop gebeuren vanavond. Oeh. En ze moeten alleen gepeld worden, want we hebben natuurlijk uh, Ronald en Melanie Rietberg in de keuken staan die daar heerlijke hapjes van gaan maken. Ja. Dus ja, ze moeten flink doorpellen. Hoe laat beginnen jullie? Hoe laat gaat, uh, wat is de aftrap? Laat... Uh, we beginnen om 5 uur, en, uh, dan ontvangen we de deelnemers. En dan arriveren de genalen rond half zes. En dat zal zij met onze eerste winnares, uh, Ans Davids. Van uh, 2010 was zij de ja. winnares. Ja. En zij komt samen met de filmploeg van Man bij het Hond van de NCRV. Oh jee. Dat is, landel... dat is landelijke dekking. Uh, ja, inderdaad. Ja, nationaal, het bedoelt... uh, zegt uh, al, hè. Nederlands kampioenschap. Dus landelijke dekking. Ja, dat uh, hebben we ook voor gedaan. Hebben we met name aan, uh, aan Ian Beek laten danken. Die heeft daar bovenop gezeten. En het is uiteindelijk gelukt zo nou Ian je bent ook in de studio aanwezig ook welkom was het veel werk man bij de hond ja maar goed veel uh, telefoonverkeer uh, heen en weer ja continu afspraken maken het moeilijk is uh, de jongens die bellen op min dat ze iets willen weten willen ze een antwoord hebben ja en dat is wel eens uh, lastig oké okay, maar het is en je geluk... werk tussendoor maar het is allemaal goed gelukt het is en, je gelukt uh, ja top perfect dus we hebben in de huizen Nederlandse kamerploeg in is lopen nu nou, nah, Willem. Ja. En welk evenement kan dat zeggen met uh, zo'n low budget? Ja. Uh, wat als er geintjes ontstaan. en dan toch de Nederlandse televisie uh, binnen kunnen halen? Oh, hartstikke leuk. Dus uh, de omlijsting, je had het al over. Uh, de, de garnalen worden dan verwerkt tot lekkere hapjes. Ja. En de muziek? Uh, de muziek is in de handen van uh, Greve van den Berg. met uh, haar accordeon, Dus uh, lekker meezingen, gewoon lekker ouderwet. zoals het hoort bij het garnalappellen. Ja. En waar, ik even, even de locatie voor ogen hebbende, uh, waar, waar zitten de Pellers? De Pellers zitten op de grote binnenplaats van de Café Oomstee. Ja, want veel, veel mensen weten dat niet he? Nee, de, ze verwachten eigenlijk dat het in het café zelf is. Ja. Nou, dat is gewoon niet mogelijk. Nee. Dus uh, we hebben de binnenplaats, daar staat een grote tent, die is verwarmd. Dus ja. daar zitten de Pellers. En de mensen in het café kunnen meekijken via het grote tv-scherm. Want er hangen camera's in de tent, dus ja. niemand hoeft wat te missen. Oké, okay, dus 32 finalisten. Dus ja. ik, ik neem aan dat ze dan niet al 32 tegelijk gaan pellen, maar dat het dan in, in, in een soort shifts gaat of zo? Ja, klopt. Ja? Uh, we delen dat in tweeën. Dus dan uh, twee keer 16. De, uh, de eerste gaan 10 minuten pellen. Dan komt ploeg 2, die gaat 10 minuten pellen. Dan gaat ploeg 1 weer 10 minuten pellen. En dan ploeg 2. Dan worden de gewichten van 1 en 2 bij elkaar opgeteld. De 16 beste gaan sowieso door naar de halve finale. De 16 mindere, ik zeg niet de slechtste bewust, nee, ik, uh, de mindere, ja. die ze zijn toch al in de finale, dus ze hebben die voorronde overleefd. Dus die, die hebben ze overleefd, het zijn, het zijn sowieso goede pallets. Ja. Maar die 16 krijgen een herkansing en daar gaat van de helft weer mee naar de halve finale. De okay. halve finale wordt ook weer in tweeën opgesplitst. En uiteindelijk hebben we dan de finalisten voor de eindronde. En uh, nou, dat loopt natuurlijk. Het is moeilijk te zeggen, maar hoe laat verwacht jij dat je de, de, de winnaar bekend kan gaan maken? Hoe laat dat ongeveer wordt? Dat de planning is uh, dat ze om tien uur klaar zijn. Oké, okay, dat is een strak, uh, strak tijdschema. Ja, het kan altijd iets uitlopen, natuurlijk. Ja, maar dat mag toch wel? Dat mag, dat mag een antwoord. Dat is al wat kwartiertje hoort erbij. Ja. Maar de planning is wel. Tien uur, uiterlijk wat over tien en dat we half elf de prijsuitreiking kunnen doen. Oké, okay, en uh, je hebt natuurlijk ook uh, een jury, want kijk een half gepelde granaal die telt natuurlijk niet, of? Nee, het is zo, uh, ze, de gepelde kanalen, ze krijgen een verzamelbakje met ja. hun eigen naam erop. Ja. Zodat iedereen kan zien, uh, dat, dat is van mij en dat voor, ze gaan ook mee naar het wegen, dat kunnen ze allemaal zien. Ja. Uh, het enige waar wij op controleren is of er geen vuil tussen de gepelde kanalen zit. En dan krijgen ze puntenaftrek, oftewel uh, grammen Ja, oké. Okay. Maar goed, de, de, je, je zei wij, dus je hebt een jury bestaat uit meerdere leden. Ja, de, de jury is in totaal met vijf man aanwezig. Vijf man sterke jury. Ja, en, en dat is uh, een geëikte weegschaal? Uh, ja, ja, ja. <laughs> ja elektronisch geëikt en alles is uh, goed gecontroleerd. Dus, uh, en dat, uh, de, ja, de, de vijf geleden die komen natuurlijk voort uit de groep uh, Vrienden van Oomstee. Ja. Die dit ook organiseren. En uh, ja, de, die hebben zoveel, zoveel werk eraan gehad. Uh, die hebben zo hun best gedaan. Dat, uh, daar zijn we ze ook bijzonder dankbaar voor. Goed. Vijf uur, zoals wij in Groningen zeggen, ga, ga je los. Dan ga je vijf uur ontvangst. Uh, vijf uur half zes uh, gaan we even een soort opening doen uh, met uh, Huig Mollena van Talassa, onze ja. grote sponsor. En ik vergeet nog, heb je ook een soort... Ja, lady speaker heb je niet, maar je hebt wel een, een gentleman speaker geloof ik vanavond, hè? We hebben er zelfs twee. Twee? Ja, we hebben er twee. N noem ze even, dat is leuk. Uh, allereerst in het café zelf uh, zal Henk Kinnegin, alles aan elkaar praten. Ja, dat wie handen. anders dan Henk ja, Kinnegin. anders als Henk Dat ja. wordt weer cabaret natuurlijk. Ja. En in de uh, Pel Kuip, we hebben alle jaren... Pel Arena gebruikt. Maar wij hebben toch wat moeite met uh, het woord Arena. Ja. Dus het woord Pel Kuip. Ik niet, ik niet. En daar zal uh, Klaas Koper het woord ja. voeren. Geweldig. Goed, ik denk dat we alles even uh, besproken hebben. Nee, nee oh, oh, ik wat hebben dan we hebben nog geen lang niet. Nee, klaar. dat weet ik. Dat, <laughs> we, uh, ik zeg alles nee, om, uh, vergeten, ga je gaan. Om half zes hebben we natuurlijk, uh, zeg maar, de officiële opening. Ja. En daar zal Anders Sonbergen bij aanwezig zijn. Huigmolenaar, uh, de eigenaar van Thalassa, die onze grote sponsor is. Ja. Ton Arissen, eigenaar van Café Oomstee, ook sponsor natuurlijk. En dan uh, uh, Ans David zal erbij zijn met haar. Uh, de volgploeg van man bij het hond ja. en dan uh, daarna gaat het werkelijk beginnen om zes uur dan gaan de eerste bellen goed, nou wij kunnen uh, maar één ding zeggen jongens, toi toi toi Dankjewel. heel veel plezier vanavond, want dan gaat oh, het ook ja. wegkomen dat is heel belangrijk dat je plezier hebt en dat het een gezellige avond mag worden en uh, nou ja ik ga niet meer zeggen dat het een geweldig evenement is want dat is het inmiddels uh, wel intussen staan we op de kaart Heel veel sterkte vanavond, jongens. Dankjewel. Ion is van harte welkom, neem ik aan. Uiteraard. En bij Café Oomsteen, Maar dat had ik, al, had ik dat al gezegd? Nee, je nog nee, niet gezegd. Nog Café ja, Oomstee. Café Oomstee. Aan Oomster. de straat. Oké. <laughs> okay. Dankjewel, hem en, uh, Ian, voor de komst naar de studio. Ja, echt uh, toch wel een beetje zoonvoorts, hè. Dat granalenpellen. Dat, dat maar, is een dat zeker. Wat, weet je wat ook zoonvoorts is? Dingetje. Hallo, Hier is die Houd die Toch Die Koppen. Lauister, Tot aan het nieuws van drie uur. Uno, due, tre, quattro, cuatro. Werkte lang geleden. In die pizza-restaurant, kijk eens op een dagen. Ja, in die ochtendkrant, er was een talentjagd. Ja, in de grote stad, hè, dat leek die Giuseppe wel wat, hè? 15 meter breed. Volgens de bouwers was het een ingewikkelde technische operatie... in Nederland pas één keer eerder is vertoond. Het gevaarte van 1500 kubieke meter beton... werd met computergestoorde voertuigen 50 meter verplaatst naar zijn definitieve plek. Vanaf februari volgend jaar kan het verkeer tussen Maastricht en Eindhoven als eerste de nieuwe weg gebruiken. Het CDA heeft de verkiezingsnederlaag geheel aan zichzelf te wijten, zegt de commissie. Onderzoek deed naar het stemmenverlies. De partij heeft een fletse en verdeeld imago, zij burgemeester Rombouts van den Bosch, die de commissie leidde. Hij velde het CDA-congres in Rotterdam dat het verlies te wijten is aan de drie O's. Oneenigheid, onbekendheid en onduidelijkheid. De Nederlandse toeristen die deze week in de Mexicaanse bouwplaats Cancún waren gestrand, zijn weer terug. De 283 vakantiegangers zaten sinds woensdag vast door een defect aan het vliegtuig waarmee ze terug zouden vliegen. Poging om het toestel te repareren mislukte. Arcafly stuurde wel een ander vliegtuig om de groep op te halen en dat landde rond half één op Schiphol. De orkaan Sandy is afgezwakt tot een tropische storm, zegt het Amerikaanse orkaaninstituut. Weerkundig hield rekening met een superstorm, maar volgens de laatste voorspelling lijkt het dus mee te vallen. De storm bereikt waarschijnlijk maandag de Amerikaanse oostkust. Op de oprit van de A7 bij Wormer is gisteravond een zwaargewonde man gevonden. De man van 26 werd permanent werd naar het VU ziekenhuis in Amsterdam gebracht, waar hij later overleed. Volgens de politie is de man door een misdrijf om het leven gekomen. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Het weer in de kustgebieden een paar buien, elders overwegend droog en geregeld zon bij een graad of acht. Ook morgen vrij zonnig en droog. Dit was het. Dit is Wijnaldswaan bij de ANWB.